Van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Gert Gluck met het NOS journaal. Het vliegtuig dat de Nederlanders in Libië moet ophalen, staat nog altijd op de luchtmachtbasis in Eindhoven. Het is nog niet opgestegen omdat er geen toestemming is om in de libische hoofdstad Tripoli te landen. Ook zijn niet alle honderd Nederlanders die uit het land weg willen al op het vliegveld. Over de huidige situatie in Libië is weinig bekend. Op straat worden alleen ordentroepen en veiligheidsfunctionarissen in Burgen gezien. Wel was er vanochtend zwaar geweervuur te horen en vlogen er vliegtuigen laag over. De luchthaven van Benghazi in het oosten van Libië is door de onlusten verwoest. Maar het vliegveld in Tripoli kan nog wel gebruikt worden. De woonlasten stijgen dit jaar gemiddeld met 39 euro. Dat staat in de woonlastenmonitor, die is opgesteld door de Rijksuniversiteit Groningen. Naast de hypotheeklasten zijn huiseigenaren dit jaar gemiddeld ruim 3900 euro kwijt aan woonlasten. Die stijgen dus met 1 procent. De stijging komt volgens de universiteit vooral door de hogere energieprijzen. Het eigen woningforfait en de overdrachtsbelasting zijn gedaald. De universiteit zegt dat dat een gevolg is van de dalende huizenprijzen.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 Over de schuldvraag is in India veel te doen geweest. Een hoge rechter oordeelde in 2005 na onderzoek dat de brand door een ongelukje in de trein zelf was ontstaan. Maar een onderzoekscommissie van de regering zei twee jaar geleden dat de trein van buitenaf met benzinebommen is bestookt. De straf van de 31 moslims wordt vrijdag bekend. Het weer veel zon, alleen in het noorden wat sluierbewolking. Vanochtend vries het nog overal. Vanmiddag wordt het in het...